Wel willen ze pas een definitief oordeel vellen... als het duidelijk is wat de Russische regering met de bevindingen gaat doen. In Griekenland hebben vier gevangenen geprobeerd te ontsnappen... nadat ze wapens hadden gevonden. De vier, een moordenaar en drie linkse terroristen... waren in het bezit gekomen van een pistool en drie keukenmessen. Vervolgens stormden ze hun cel uit en wilden naar buiten... maar bewakers konden op tijd de poorten sluiten. Daardoor kwamen de vier niet verder dan de bezoekersruimte... Daar waren 28 bezoekers die dus ook niet weg konden. Na vijf uur onderhandelen gaven de vier gewapende mannen zich over. Later verklaarden ze dat ze de 28 anderen niet gijzelden, maar dat ze simpelweg de ruimte niet uit konden. Dan het weer vanuit het westen: regen. Langs de kust stormachtig en op de wadden: korte tijd kans op windkracht 9. In de ochtend: eerst onstuimig, maar smiddags wordt het wat droger. Temperatuur: ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een uh, goede nacht. We praten deze nacht over eten en koken. Want de culinaire expert Julius Jaspers... het gezicht van topchefs... die heeft een uh, boek uitgebracht... met als titel Smart Cooking Complete. En uh, zijn filosofie is... Uh, dat koken en eten moet wel leuk blijven. En, uh, een bericht via de Twitter, op 1 Want de vraag was dus, wat betekent koken en eten voor jou? Een bericht daarop is, ik hou enorm van koken, zegt Michael Bader. Maar ben bijna blind, 7% zicht. En zou heel graag een keer een korte master willen van Julius of Robert. Nou, dan zou ik zeggen, uh, Michael Bader... Ik heb gehoord dat er een nieuw seizoen komt van Top Chefs. Dus wie weet kan je voor het volgend seizoen in 2012 opgeven. En uh, kan je daaraan meedoen? Misschien wel met voorrondes. Ik heb ook aan de telefoon uh, Louis. Een uh, hele goede nacht. Ja, ik spreek met uh, Louis. Ja, en, en Louis, wat, wat betekent koken en eten voor u? Een munt staan. Ten eerste is het uh, liefde. Liefde gaat op de maag. Ten tweede is het gastvrijheid, wat in Nederland erg, erg weinig voorkomt. Als je buitenland ergens... Nou, bij wijze van spreken als iemand aan de weg vraagt, dan zeg ik, wil je, wil mee eten? Maar uh, ik zit uh, in mijn 83ste levensjaar, zo. ik uh, kook nog alle dagen en ik eet in het restaurant Van Rest, want ik eet Van Rest van achternaam. Dus ik eet in mijn eigen restaurant. <laughs> dat heeft u zo genoemd, u heeft alleen nog net geen bordje hangen. Wat heeft u? U heeft net geen bordje hangen boven de deur als je binnenkomt. Nee nee nee. Restaurant Van is, Rest. Dat is voor mezelf, ik leef een eentje, dus. Daardoor is mijn bestaan, uh, ja, dan, uh, ik maak ook het complimentje naar mezelf. Als ik ergens ga eten met de kinderen, dat is, komt vanwege het vak. Uh, dus daar kan ik heel, heel leuk iets over vertellen. Ik heb ergens gegeten, uh, dan vraag ik altijd als het lekker is geweest. oké, kan je dat tegen de kelner zeggen, maar komt zelden bij de, bij de kop terecht. Ja. Mm -hmm. Ik zeg dan altijd, wilt u de kok die dit gemaakt heeft, uh, vragen wat hij wil, drinken straks. Als die klaar is met zijn werk, dan drinken ze altijd wat met elkaar. Of misschien nu, nou dan komt hij aan tafel en dan, nou goed. Ja, maar... Heb ik ergens gegeten bij, bij mensen, bij een restaurant? Ja, dus u blijft dan altijd even zitten, u blijft echt tot het, tot het einde? Ja, na is Nee, het, hij, als die dan, als die... Het drankje op dat moment wil. dan oh. drinkt hij een glas met mij. Ja, okay. Aan tafel. Yeah. Als eerbied voor elkaar, lekker te zo Maar was er kervers? En dan hadden we heerlijk gegeten, en dan was er een toetje. en dat heette. Uh, oogappeltje. Dus besteld, wat kwam er op tafel. Een heel klein, warm. dus niet groter dan zo'n kerzen. warm appelgebakje, heel klein. Yeah. met een bolletje ijs erbij. Oh, wat lekker. Dus ik, ik vraag weer. Naar de kok, hey, of, die, hey, of die dat wil drinken. kwam er een vrouw. Nou, dat gebeurt niet veel. De meeste koks zijn mannen. Ja. Maar was er een vrouw? Ik zeg tegen haar. Nou, nou waarom weet ik waarom u dat uh, product ge gemaakt hebt? Want dat kan alleen maar een vrouw bedenken. Een oogappeltje. Hey. <laughs> dat, dat, was, dat was de gerecht van het, van het vrouwen-oogappeltje. Dat had ze zelf bedacht maar het, het, het, hetzelfde is... Ik heb dus bijvoorbeeld ook... ten overgewerkt. Uh, in hele, hele gewone... Uh, zeg maar armzalige niet, maar... Gewone restaurantjes in grote restaurant in... Uh, uh, maar het heb ik gewerkt bij een miljonair. Dat was oh. een privékok. Yeah. En als ik uh, werk in een restaurant... En er komt een bruiloft... Dan... Uh, Blijf je er een aantal dagen aan. Maar, moet mooi wezen. Maar, er moet dan verdiend worden, zegt de baas dan. Maar bij een miljonair kan hij verdomme wat kost, zegt hij dan. Als het maar mooi is. Ja. En dan kan je werken, kan je cacao maken, kan je beeldhoudwerk maken uit stavenijs. Dus wow. ik, ik weet niet of u dat nog weet, bestaan van stavenijs. Ik ben dus ik heb nog gemerkt, er stond de koelkast. Toen kwam de ijsboer langs met staaf ijs en die ging in de kast, daarom heet het koelkast. Er bestond er nog een I ijskast, zo zeggen. Ja. ja. En, en, en u heeft toen gekookt bij een miljonair thuis. Die heeft u uitgenodigd? Nee, dat werkte niet. Oh, oh ik daar ik, werkte u voor? Daar werkte ik voor. Ik was miljonair. Mm -hmm. En hij was diamantier. En ja. er kwamen allerlei klanten om de, de, de dingen te leveren. Uh, te kopen, uh, zaken te doen. Dus dan werd er een perfect uh, diner aangeboden en daar. En dan was ook heel vaak. Nou ja, dan moest je. Uh, weet ik, bijvoorbeeld, hij had ergens diamant gevonden, werd er nu gevonden, in Afrika, een plek. Daar ging hij naartoe. Hij nodigde die mensen uit. En uh, kwam de, kon, uh, de koning van Ghana met een stuk of vijf, zes vrouwen. Zo, dat was uh, nou, Helemaal een groot Ja. Helemaal een kleine En het nou ja, was erg leuk om te zien, ik bediende dat dan ook. En die hadden wel speciale eisen, denk ik, vanuit Ghana. Een bepaald uh, eten, wat ze graag wilden. Sommige. Uh, uh, maar goed, uh, ik maakte dan dat ik lekker vond. Dat is één van mijn principes. Als je kookt, moet je nooit iets maken wat je niet lekker vindt. Mm -hmm. Al vraagt iemand het. Dus dat heb ook met liefde te maken. Ja, want anders kan je, het niet, kan je het dus niet met liefde maken... en dan is het eigenlijk half-half. Ja, dat is ook niet te eten, zou ik maar zeggen. Ja, dat kan okay. niet mm -hmm. Maar goed, uh, daar was het alweer zoiets tussendoor. Uh, van die prachtige vrouwen in, in, uh, met van die vellen... tante vellen of uh, dat soort om zich heen. En dan zag je zo'n zo donkere hand. Er stonden een de sigaren op tafel. En ineens was er een paar sigaren weg, weet je wel. En, uh, maar die man is ook dat prachtig. Nou ja, dat soort dingen. En dan een miljonair uit, uit iemand die uit, uh, uit uh, Amerika kwam. Ja. ja, dan heb je een hele andere moest midden in mijn nacht mijn bed uit. En daarvoor koken, dat was dan. Hè? Ja, ik, ik hoor het al, u heeft heel wat, uh, wat meegemaakt en heel veel ervaringen opgedaan met koken. En ik, ik vind het zo leuk dat u dan, ja, dat als je dat dan van beroep bent geweest, dat je dat daarna ook nog ja, eigenlijk op, in je pensioen gewoon nog lekker blijft doen. Dat je gewoon nog blijft koken. Ja, had Verteld? Weet u wat ik gisteravond gegeten heb? Nee. Espresso's met kastanjes en opperdoeses. En daar een, uh, een uh, wat uh, Chine Chinese mee over. En daarover een heel, heel lekker sausje. Ja. ja. Want, want u heeft dus thuis gewoon nog een, een flink gastel, uh, heeft u staan? Nee. <laughs> ik heb die jaren geleerd. Ik heb overal op gekookt. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld op een houtvoorduis in een restaurant. Ook Zwiets heb ik ook een. Ja. ja, maar, maar wat, wat, heeft, wat heeft u nu dan thuis? Nu heb ik een doodgewone magnetron waar je niet in kan pakken. Dus een hele grote, gewone magnetron. Ik heb er zelfs twee. Want als het er één kapot gaat, dan. Uh, ik vind er niet één. Uh, <laughs> ja, je en, kan er maar één reserve hebben, ja? En ik kook altijd zes van de markt enzovoort. Ja, zoals nu, als piss is, dan neem ik dan uh, een potterslerappresentatie. Nou, dus u heeft een klein gastelletje en twee magnetrons? Nee alles in de magneetdoos. Hey. Nee. Alles in één magneetdoos, want uh, bijvoorbeeld appeldoosers dat is het ideaal van een magneetdoos. Je weet precies zoveel tijd. Dus gewoon een, uh, als je op een koopt, kookt, dit niet. Ja, maar je moet, je moet, sommige gerechten toch koken, Louis? Je moet toch? Ja, echt... dat doe je in de magneetdoos. Maar... Aardappelen, uh, alles. Maar dan, dan, een soort stoom, uh, stoommaaltijden zijn dat dan? Nee, gewoon. Je, je kan stomen, kan je ook. Ja, ja. Maar je kan gewoon koken in de magnetron. Okay. Gewoon aardappelen. Ja. En, en ja, aardappelen weet ik. Maar, maar, maar bijvoorbeeld uh, spruitjes, die moet je meestal koken. Ja. Maar kan je dat ook in de magnetron doen? Dus? Kan je ook gewoon in de magnetron. Sprek je bonen, allemaal je kan het op verschillende manieren. Ja, ja. Je ja. kan het op drie manieren. Spruitjes kan je op drie manieren. Ja. Dus gewoon, zoals op een vanaf, met Er hoeft maar een heel klein beetje water in. In, in een pannetje niet te veel. Je hoeft het ook veel korter te koken. Je kan het uh, uh, stomen in de stoompan. En heel makkelijk is ook, je wilt het gewoon, daar heb je speciaal magtreton uh, folie voor. Uh, dat is folie met gaatjes erin. Daar rol je het in, je doet het in de magtreton. Dat moet je even leren. Mm -hmm. uh, is het 1, 2 of 3 seconden of 10 seconden. Ja, maar doet u dat bewust met, met, met de magnetron werken? Of, of is het gewoon omdat u gebrek heeft aan een gasstel? Nee, ik heb... Ja, dat is ook een heel verhaal. We hadden een gast uh, Ik rook altijd zocht als ik beneden kwam, gas. En zei zeiden tegen mijn vrouw... Mijn vrouw was dan ook vaak neus. Ik heb, maar als er hij uh, een dag dat bedorven was... Ruik jij dat? Uh, is het bedorven of niet goed? Nee, ik wist dan ook, maar per controle, ja... Dan ging het weg. Maar dan kwam zij beneden. Ze zei: Ruik je nou geen gas? Nee. Nou goed, ik heb zo'n huurhuis, het huis werd hier gerenoveerd. En toen gingen ze het gas controleren. Dan werd er geconstateerd dat er ergens, want gingen nieuwe leidingen in enzovoort, moesten ze alles controleren. Dat er ergens een gaslek was. Nou. Wat bleek, toen zat in gewoon zo'n uh, AA-tag, was nog wel een duur uh, gasverduizend. Mm -hmm. En dan zat bij de oven, waar je de oven aansteken Het zijn dan drie stangen, ik weet niet hoe dat ik maar dat doe je met een vlammetje door een gaatje. En dan zat er een heel klein roesgaatje Achter die, als ze dus de oven een keer aan hadden gestoken, bij vrouw pakte toen niet Ja, weer. dat lekte een beetje gas. Dan had er een heleboel ontploft. Zo. He, dus sindsdien. Sindsdien hoeft u niks kaltiek. meer te weten van Gassen. Met... Ja, ja, ik kook collectief. Ja, ik begrijp het. En, nou, later ben ik hè? Maar ik bedoel, uh, het is gewoon, ja, moet ik zeggen, passie. En ik kan ontzettend veel werk verzetten. Ik eet ook veel. Ik eet drie keer per dag. In de ochtend brood, donkerbrood. Uh, donker brood. Smiddags meestal of rijst of uh, wat anders ook vaak uh, warm. En s'avonds. Ja. Nou, ik heb nu de hele dag me nu gehoord, Louis. Ik, ik vind het. Ja, ik wou net zeggen, ik kan nog tot vier uur volpraten met u, maar ik geef ook even andere mensen ja. nog terecht. Maar ik vond het maar, leuk om met u gesproken is, te hebben. Kook is passie, liefde. En liefde gaat door de maag. Ja, en liefde gaat door de maag. Ik wil u een, een, een, een, nou, nog veel kookplezier wensen en ook dan goede kerstdagen. daar. daar wat, dan... ja, ik, ik blijf er gezond bij. Hè? <laughs> ja, nou, dat hoop ik dat het nog lang zo zal zijn. Ja, ook. Goeie, u ook, hè? Dank u wel. Goedendag, Louis. Bah. Meneer de Jong. Hoi. U kookt ook met uh, twee magnetrons? Nee, beslist niet met een magnetron. Op gas. Gewoon op, ja. Uh, ik hou niet uh, die straling, dat vertrouw ik niet. Oh, u vertrouwt de straling niet. De andere man vertrouwt het gas niet, en u vertrouwt de straling niet. <laughs> en en, en wat, mag ik vragen wat voor koker u bent, meneer de Jong? Uh, Indisch eten. Een Indische eten. En. en zeg maar. En dan binnen het Indische genre bent u dan een bewuste eter, een traditionele eter, een grote, een mobiele of een lekkerbek? Een lekkerbek. <laughs> <laughs> ik ben een jaar in dienst in Suriname geweest, in uh, 1967-68. En heb ik uh, veel met Javaanse mensen uh, ben ik daar thuis geweest. In Dorp, dorp Blauwgrond, bij Paramaribo. En uh, ik, daar... Het eten, het was verrukkelijk. En uh, toen ik terugkwam uit, uit Suriname... toen vroeg, zeurde ik bij mijn moeder... En, uh, een groot gezin hadden we... of ze niet eens uh, witte rijst... Uh, waterrijst kon maken. Mm -hmm. We kregen vroeger een melkrijst met kaneel. En, uh, en dat was... Uh, uh, met kaneel en suiker. En, maar uh, toen... toen nou zei ze... De, als ze, nou, nou, ze is geprobeerd ze is zich er gewoon in gaan specialiseren ik had uh, twee boekjes gekocht waarin eenvoudig werd uh, indische keuken werd uitgelegd dat heette uh, rijsttafelen ja. van Lia Warani en uh, twee pocketboekjes dezelfde en nou ze zei er wordt nog nooit zo lekker gegeten als, als wanneer ik indisch kook en ze kon het goed hoor als Hollandse vrouw, dat was uh, een klein wonder. Ja, dus die de... heeft het echt geleerd via de boekjes. Ja, ja, ja, ik ja. ook, ik ook. En uh, dat uh, ik had uh, 18 van die uh, donkerbruine potjes, glazen potjes met allemaal verse gedroogde kruiden, uh, Asem, trassi uh, enzovoort, allemaal seres, seres blad. Mm -hmm. uh, nou. Die kruiden, dat is heerlijk. En uh, Indische mensen, ik heb een Molukse vrouw getrouwd toen, uh, later. En die stonden er verbaasd van dat die blanda, die, die blanke, dat die dat zo kon. En niet van boemboes, dat zijn voorgemengde kruiden. Maar allemaal van losse kruiden. En een beetje dit en een beetje dat. Het was echt uh, Ja. En, en, en wat is nu, u heeft al... Ook heel wat jaren kookervaring. Wat, wat is nou voor u een gerecht waarvan u zegt... ja dat, dat, dat, dat heb ik zo klaar, dat zit in mijn vingers. Dat, dat is gewoon genieten. Het is vis. Makreel met, met, met bijna echt recht toe recht aan sambal. En dat is heerlijk. Makreel met sambal. Makreel met sambal, Dus toch een beetje ja, dat pittige. Ikan. Ikan is vis in het Indisch. Ja. Yeah. En ik heb gisteren twee broodjes bakaljauw gehaald... in Almere Buiten... Mm -hmm. Uh, de, die hebben dat uh, kennelijk... Uh, nou, het is echt fantastische kwaliteit. En heerlijk. Die broodjes waren ook vers, maar bakkeljauw, dat is vis in een kabeljauw eigenlijk. In Surinaams, Surinaamse vis dus. Maar fantastisch. Lekker eten, dat is gewoon de basis voor... Voor een goed leven. Ja, ja, dat, dat dat, gezond eten ja. hoor. Ja, maar de, de, de, de, Nee, natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die... Of, nou, dat, dat schiet er gewoon mee in. Die nemen weinig tijd voor het eten. Dat, dat, is, dat is iets van alle dag. Want onthoud je jezelf heel wat goed. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat weet u uit ervaring. Ja, ja. ja. Nou, mooi om omgehoord hebben meneer De Jong. Ik wil u bedanken daarvoor, voor het bellen. Oké. Okay. En ik wens u een goede nacht nog en... Uh, we gaan lekker, lekker verder luisteren naar de bellers die, die komen over het eten. Oké. Okay. Goedenacht. Bedankt. Hoi. U kunt bellen 0800-1121. Wat betekent koken en eten voor u? 0800-1121. Wat betekent koken en eten voor u? We zijn een dee.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 Remember you when I start to smile Even though now you don't want to know me I get on by And I go the extra mile These are the signs of love and meaning Eyes of the heart melted away and found the light These are the days of endless dreaming. Troubles of life are floating away like a bird and flight. These are the days, these are the days.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 Jassammer, Jamie Callum. Een desarder days in de nacht op een. Waar we praten over uh, koken en eten. Wat dat uh, voor, je, ja, voor je, u en jou betekent. Aan de telefoon heb ik uh, Willem. nacht. Ja, goeienacht. Je hebt een, een blauwe maandag op de kokschool gezeten. Ja, inderdaad. ja. En waarom was dat niet zo'n succes? Uh, nou ja, ik weet niet. Het was eigenlijk... Uh, ja, en, uh, ja, het, het, het... Strookte niet helemaal met wat ik wat ik over over koken dacht uh, en uh, wat er op die kokschool voor uh, uh, ja wat, je, wat, wat wat voor soort uh, koken ja. je leerde. Dus dan, eigenlijk... Want wat voor ideeën had je erbij dan? Want je bent met een bepaald idee natuurlijk ooit naar die opleiding gegaan. Uh, ja, toch, uh, toch uh, wat uitgebreider. Dus niet alleen uh, luxe Hollandse pot, uh, maar uh, van allerlei soorten eten. Ja. Ja. En, en, en, en uh, ik neem aan dat je liefde voor koken nog wel gebleven is. Want als je naar zo'n school gaat, dan, heb, dan, ja, dan ben je toch wel een fervent koker, lijkt mij. Uh, nou, nee, niet bepaald. Ik, uh, ik kook eigenlijk in principe niet voor minder dan, de, de, dan drie personen. Dus uh, voor mezelf alleen, dan, uh, dan uh, koop ik een uh, en klaarmaaltijd En. Uh, en uh, dat doe ik dan, want ik heb geen zin om, uh, om voor mezelf alleen uh, uren in, in de keuken te staan. Nee, want, want je bent alleen, begrijp ik? Ja. ja dus, dus alles overhoop halen om, uh, om voor jezelf te koken, dat, dat zit er niet in? Nee, nee. Nee, dat vind ik... Uh, ja, uh, of je kijkt of je voor drie mensen kookt of uh, uh, voor één iemand... Je bent er uh, en even lang mee bezig. Ja. Maar, maar dan, als je voor drie mensen kookt. dan uh, zijn er nog twee, uh, twee mensen bij. die, die zeggen uh, over het algemeen: het wil ons het wil voorkomen. Uh, of tenminste, het is wel eens voorgekomen. van: nou, uh, dat is lekker. Ja. Uh, of zo. Weet je, maar, dat, maar, maar, maar het is niet bij jou vanwege tijdsdruk. dat je zoiets hebt van: nou, weet je, ik doe het makkelijk. ik koop een, een, een opwarmmaaltijdje en klaar. Nee, nee, nee, niet echt. Maar eh, kijk, je moet er wel meer, meer, meer moeite voor doen. Uh, als, je, als, je, als je zelf. Uh, of uh, ja, als je gewoon, uh, gewoon kookt. Uh, met uh, gewoon, uh, ik wil dus de ingrediënten loskopen uh, en zo. Ja, maar je kan het natuurlijk ook voor meerdere dagen gebruiken. Dat je iets kookt en dan uh, vries je het in bijvoorbeeld. En dan een week later dan uh, gebruik je. Ja, ja, ja. ja nou, ik heb geen vrieskist. Oh. Maar, maar uh, ja, dat vind ik dan toch, toch weer niet echt, uh, niet, niet echt vers, hè, in Friese. Nee. En, en zit er een beetje variatie in de, in de, de, de maaltijden die je kan kopen, de opwarmmaaltijden? Uh, nou, het is uh, veel Italiaans en, uh, en uh, Indisch. Ja. Maar, maar jij als, als toch een beetje, ja, ik noem je dan toch een, een, een minikok, want je hebt vroeger toch uh, ambities gehad om op een uh, kokschool te gaan. Word je, word je dan nu niet soms een beetje moe van, van die maaltijden? Dat je denkt, ja, het is net, toch net even niet die, die smaak die het eigenlijk hoort als het helemaal vers is, uh, als je het haalt? Nee, het, het, is, het is... Maar ja, waar, waar ik woon zijn de, de juiste ingrediënten ook niet te krijgen. En dan zou ik ook eigenlijk, als ik, het, als, ik het heel, als ik het zou willen maken... Uh, die maaltijd die ik kant-en-klaar koop, als ik dat zelf zou willen maken, dan heb ik drie woks nodig. <laughs> ja, uh, want, want niet alles is in de, in, het, in de dorp of stad waar je woont te krijgen? Nee. Okay. Nee. Maar... nee. Nee, en, en, ik heb, en ik heb echt, uh, om, om, het, om het vers te maken, heb ik drie woks uh, nodig. Ja, ja. en, en uh, ja, die heb je wel een huis nemen, maar je, je hebt geen ik zin om de moeite voor te nemen. Ik heb één, één ik heb één wokkenhuis. Ja. En, en en wat doe je dan met de kerst als ik vragen mag, Willem? Uh, nou, ik vrees weer hetzelfde als uh, vorig jaar uh, in, uh, in mijn bed liggen, naar de radio luisteren, uh, wat lezen en uh, en de opwarmmaaltijd uh, oppiepen en, en, en een uh, en een banaantje eten. Ja. Want je hebt uh, je hebt geen mensen die jij uitnodigt of dat je naar mensen toe uh, zou willen gaan. Uh, ja, dat zou ik uh, wel willen. Dat, ja, ik moet nog even informeren of er nog een, uh, een kerstmaaltijd uh, is uh, bij kennissen. Uh, dat, uh, dat, uh, dat is dan met, met, met, met, met kerst alleen maar. Ja, nou ja, ik, als, ik, als ik iedere dag zo'n maaltijd zou krijgen... met alle respect voor die maaltijden... Maar dan, dan zou ik er toch wel naar uitkijken om met kerst uh, lekker vers eten op mijn bord te krijgen. Ja, ja. Ja, en met kerst... Ja, ik, ik heb het wel eens eerder uh, gehad. Hè. Dat was wel redelijk. Maar ik hou niet alleen van, van, uh, van Nederlands, of ik bedoel, van Indisch of van uh, Italiaans eten. En dan komen we weer terug terug op die uh, op die, uh, uh, wat verkeerd uh, gespeeld werd, uh, uh, Oregano. Het is uh, Oregano in het Italiaans. Oregano, ja. En het is hetzelfde als uh, wilde. Uh, uh, majorijn, Marjolein of, Sorry, ja, ja Marjolein, Marjolein. En, en wat heb je daar dan mee met, met die uh... Nou ja, ik, ik, ik hou nogal veel van uh, Ik hou ook wel, veel, uh, ik hou wel van, uh, van Van de Italiaanse keuken ja. in, in Europa Heb je eerst uh, de, Fra de Franse keuken uh, wat, wat de beste keuken is Daarna komt uh, de Italiaanse keuken en uh, nou, dan een hele tijd niets. Uh, ja. En, en dan, de, dan de Belgische keuken. En, uh, en woon je in Nederland, dan is het zo. Hoe, hoe zuidelijker je gaat, uh, hoe zuidelijker je reist, dus hoe, hoe lekkerder het eten uh, wordt. Ja, maar als ik het zo hoor, dan heb je dus wel een voorkeur voor een keuken. Maar je maakt er dan niet heel erg gebruik van. Vind je dat dan niet jammer? Eh... Uh, ja, ik zou misschien een betere keuken moeten hebben. Maar, maar ja, ik zei al, ik vind het zonde om... Ja, voor, voor één persoon te koken. Maar, maar ligt het dan aan de, aan de keuken of is het echt dat je zoiets hebt van... Nou, het is een, een tijdskwestie. Uh, nou, het ligt aan de keuken. En het ligt er ook aan dat, het, dat ik... Uh, voor, uh, als ik kook, dat ik dan voor twee of ja, drie... Ja, te, ja, precies. Maar je, dat, hebt, je hebt het net gehoord, hè? Twee magnetrons, kom je heel ver. Ik wist het niet, maar het, het kan. Ja, uh, maar... Dat, dat is niet echt koken. Dat is, op, dat is helemaal opwarmen. Ja, nou, dat schijnt dus toch niet helemaal zo te zijn. Het is ook echt uh, koken, grillen, uh, alles erop en eraan schijnt. Ja, dan moet je nou een hele, hele luxe Magnetron ja, over. Ja. Dan heb je het uh, je, Er zijn inderdaad magatrons uh, mag met, met een uh, grill. Ja, ja. Hé, hey Willem, ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben... Ja. Ik uh, wil toch echt zeggen, ga met Kerst lekker buiten de deur eten, hoor? Ja, is gelijk. Dat wil ik je als tip meegeven. Ja, dat, ja ik, zal, uh, ik zal er even over informeren, want dat, uh, dat lijkt me ook wel leuk. Ja, uh, leuker dan, uh, dan in bed uh, uh, liggen naar de radiolijst. Ja, dat, dat lijkt me ook, precies. Hé, hey, goeienacht en bedankt voor het bellen. Ja, uh, en succes verder met het programma. Dankjewel. U kunt meepraten over het onderwerp wat betekent koken en eten voor jou... Maakt u er heel veel tijd voor vrij of schiet het erbij in? En wat ik mij ook afvraag, voor mensen die in de nachtdienst werken... Hoe, hoe werkt het eigenlijk met het, uh, ja, met, het, met het koken als je veel nachtdiensten hebt? Dan kan me zo voorstellen dat je rond een uur of vijf smiddags uit bed komt. Nou, Dan begin je natuurlijk eigenlijk met je ontbijt. Dan tegen een uurtje of negentien uh, s'avonds begin je met je middageten. En dan ergens, als de nachtdienst waarschijnlijk begonnen is... tegen een uur of 1 twee, zou je eigenlijk je avondeten moeten nuttigen. Gaat het dan met opbouw Mist u dan misschien het koken? Ik ben heel benieuwd. 0800-1121. Phil Collins, I missed again hier in de, in de nacht. Opeen. Ik uh, kijk nog even in de mailbox nacht.eo.nl. Uh, de mailt iemand Richard Fenger over de meneer uh, die bij de Miljonairs Kok uh, heeft uh, gewerkt. Uh, die heeft uh, helemaal gelijk. Een magnetron is gewoon een kookoven, maar weinige mensen weten die goed te gebruiken. Maar mijn jaarlijkse kerstdiner bij vrienden in uh, Dokkum... moet ik helaas missen, omdat ik nu in Peru aan het werk ben. Zijn menu bestaat ieder jaar uit boerenkool met uh, Beaujolais. Novo, uh, excuses als ik het verkeerd uitspreek. Zelf koken. Mijn grote liefde is altijd de patisserie geweest. Als ik me echt goed voel, ga ik een taart maken. En meestal weet ik dan niet eens voor wie. Groetjes uit Cusco, 35 meter hoog, midden in de Andes, waar ik nu pas een week aan de hoogte gewend ben. Richard Venger. dankjewel voor je mail. En ja, leuk dat je luistert op deze hoogte in de, in de nacht, 3500 meter. Wat leuk. En ik heb ook aan de telefoon uh, Joris. Goeie nacht. Joris, jij bent, jij bent een, een genieter. Je houdt van, ja, ik ben van, ook, van eten? Ik was wel eens met een meneer die net aan de telefoon was. Die zei ook van, het is gewoon eigenlijk te veel werk om eten te maken als je alleen bent. En dan, ik bedoel, ik geniet wel erg van lekker eten, maar om dan in mijn eten te gaan staan op Ja, dat is ook een beetje te veel van het goede. Ja, dat vind ik dan, ja, ik weet niet. Ja, inderdaad, een beetje te veel van het goede. En, en uh, jij bent dus van, van de oppere maaltijden, kan ik concluderen? Ja, een enkele keer, maar dat is eigenlijk wel smerig. Dan is het inderdaad gewoon, omdat je iets naar binnen moet krijgen... Maar anders gewoon ergens iets halen of zo. Ja. En, en, en uh, zijn er wel eens momenten dat je, dat je echt kookt als dan mensen op bezoek komen? Um, even kijken, ja, een hele enkele keer. En zelfs dan, dan, dan lijkt het iets moois, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Ik heb ook uh, Jos aan de telefoon. Jos, uh, nacht. Hallo. Jos is uh, gezondheidswetenschapper. Ja, uh. en ik ben ook nogal bewogen door die meneer... die. Met de kerst met een banaan in het bedlicht. Dat lijkt ja. me geen goed idee. Nee. Ik heb dus Joris aan de andere kant van de telefoon. Die is ook van de, van de opwarmmaaltijden. Er is op zich niets mis mee. Maar uh, je had nog een, een tip daarvoor: hè? om goedkoop en snel toch lekker te koken. Uh, nou, ik zei niet koken, ik zei eten. Oh, eten, ja. Ook goed. Uh, je kunt uh, in minder dan vijf minuten uh, een voedzame maaltijd binnenkrijgen. En je moet in de winter ook opletten. Uh, als je over gezondheid dan uh, uh, denkt. En het is altijd uh, uh, niet makkelijk om, om gezond en snel en, en, en lekker te combineren. hoor. Maar dit is, dit, er zijn wel wat trucs voor. Maar ik, ik, ik ben heel benieuwd, Joris. Wat, wat, wat is, uh, welke tip heb je? Nou, wat hij al goed deed, was een banaan. Sowieso. Hè. Dat is iets... Uh, daar zit uh, tryptofaan in. Je slaapt er goed op. Het is goed tegen de stress. Dus fruit in het algemeen is fantastisch. Want dat is... Uh, zo klaar, hè? Je hoeft ja. niet te koken. En, uh, en dan zou ik uh, willen aanbevelen... om inderdaad... Uh, uh, als je echt... Uh, slecht eet, zeg maar... en altijd opwormhap... Waar, waarin bijna alles doodgaat... en in de tron al helemaal, hè... dan zou ik gewoon... Uh, ik, ik geef eigenlijk als advies vaak aan mensen... probeer minstens... en dat haalt dus bijna geen enkele Nederlander... want ik geloof dat volgens de Nederlandse Voedingsraad... maar 1% van de mensen voldoende groente en fruit eten. En is die grafiek ook nog eens zo dat uh, de mensen boven de 50 veel gezonder eten dan de mensen onder de 30. Wist je dat? Nee, en, en hoe komt dat dan? Heeft dat te maken met het, met het, het, het, het levensritme? Maar naar de grafiek van obesitas in Amerika, ja. uh, dat gaat als dus raket omhoog, gaat overgewicht. Nu op dit moment, dames en heren, in Amerika in de aanbieding 60% overgewicht. Ja, ja. Ja. En in, in Europa gaat het tussen de 40 en de 50 procent, in de mediterrane landen iets minder, mm -hmm. in Nederland ook iets minder, maar het, het schommelt rond de 50 procent overgewicht en dat komt gewoon omdat we uh, ja, verkeerd eten eigenlijk, dan mag ik misschien niet zeggen, maar... Ver, verkeerd eten, maar ook stel dat je, dat je dus uh, nou best wel gezond eet, dan kan je dus alsnog verkeerd eten? Nee, als dan eet je niet verkeerd. Oké, okay, nee, maar het zou kunnen dat de samenstelling van de gezonde dingen... ook soms kan zorgen dat mensen dan te veel koolhydraten nou, binnenkrijgen. Mensen weten wat gezond is. Dat is het probleem. Ja, ja. En, en, en als ze het weten, doen ze het niet. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Dan moet je wel even die gezonde tip nu even afmaken. Jos, we waren bij de banaan, het fruitgedeelte. Heb ik je nou lekker gemaakt? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil deze ja, tip. Ja, nou, mee. eet veel fruit uh, en eet veel verse uh, uh, groenten. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Je kunt rustig 80, 90% verse groenten en fruit eten, aangevuld met uh, noten, zaden en bonen. En uh, dan, uh, als je toch iets uh, van, van uh, dierlijke eiwitten wil, neem dan wat witte kaas erbij. Uh, dus uh, feta, zeg maar, hè? Yeah. En uh, zalm, dus, uh, en dan liefst uh, uh, zalm, uh, ecologische zalm, dus niet gekweekte maar, maar, maar wilde zalm uit een gebied waar het niet giftig is. Hè, dus dat is in de buurt van, van Canada bijvoorbeeld gevangen, diep. Um, die krijg je bijvoorbeeld bij Albert Heijn, ik hoop dat het diepvries zalm, die, dat is ecologische wilde zalm. Ja, je mag niet reclame maken, hè? Nou ja, waarschijnlijk bij een bepaalde supermarkt te halen, maar dat... Bij dat... een bepaalde supermarkt, zei ik, hè? Ja, ja. Nou, dat is, dat is prima. En dus, maar ik, ik zou dus zeggen, je mag rustig ja. uh, drie, vier uh, appels per dag eten. Uh, en appels uh, zijn niet alleen ontzettend gezond, maar ze... Ze zijn ook nog eens, ze reinigen de huid, ze reinigen de, uh, de longen, ze reinigen de dormen. Het trekt gif uit je lichaam weg. Het geeft je een hoop vitamine en mineralen. 10 milligram vitamine C in een appel werkt net zo sterk als 1000 milligram vitamine C in een, in een vitaminepil. Dus de appel is, is echt een wondermiddel. Appel, ja. Ja. En het is uh, als je hem niet lekker vindt of je bent allergisch voor appels, wat ik vroeger ook was, dan kun je hem raspen. Laat je hem uh, uh, een halve dag in de koelkast liggen met veel kaneel, en dan wordt hij nog zoeter. Uh -huh. En uh, dan eet je in de loop van de dag 1, 2, 3 of 5 appels, gras eet je die gewoon zo weg. Ja, en wat je zojuist opgenoemd hebt, Jos, is de banaan, uh, appel, uh, noten, ja, zaden. En de banaan en de mandarijn of de die drie zou ik in ieder geval proberen elke dag ja. uh, te eten, als je slecht eet. En dan heb je in ieder geval uh, al heel veel vitamine, snel en makkelijk binnen. En dan, dan, en dan ook nog als soort van hoofdgerecht, als avondgerecht, als warm eten, de zalm? Uh, en, Daarnaast zou ik uh, minstens één keer per dag, uh, als je dus geen zin hebt om de groenten te snijden, dan haal je bijvoorbeeld bij een supermarkt voor tussen de 50 cent en 1 euro een, een, uh, een salade. En er zit dan vaak bijvoorbeeld uh, uh, kool in en wortel en andijvie. Dan heb je de, uh, kool is dat weet je is heel goed ter preventie van kanker en, enzovoort. wortel is heel goed voor de ogen en voor het algemene immuunsysteem. De bitterstoffen in de andijven zijn heel goed voor, voor je darmen en voor je lever. Dus je koopt gewoon een, een kant-en-klare salade. Weet je wel, die, die, die ik bedoel niet met mayonaise erin... maar gewoon die zakjes die je hebt met gesneden salade, snap je? Ja, ja, ja, ja. En daar... Die, die gooi je, nou dat, dat is in twee minuten klaar, het gerecht. Dat gooi je gewoon in een, in een schaal. Daar doe je olijfolie bij en je doet er vet daarbij. Nou, dan ben je in twee minuten klaar en dan heb je een volledige maaltijd. Als je hem nog wil upgraden, dan gooi je ook nog... Dan zorg je dat je noten en zaden uh, uh, en bonen in huis hebt. Bijvoorbeeld een blik bonen. Uh, uh, een goed blikbonen. Dan kun je die bonen er gewoon ook doorheen gooien. En die bonen zijn dan een soort vervanging van de aardappelen. Maar bonen zijn op zich beter nog dan aardappelen. Okay. En uh, euh, als noten zou ik pakken amandelnoten. Want die hebben een hoogwaardiger eiwit dan biefstuk. Wist je dat? dat nee, dat wist ik niet. Nee. Dus dan maak je zo een maaltijdsalade. En euh, ja, als je wil gaan koken, <hums> dan kun je gewoon euh, euh, heel snel, ook in minder dan vijf minuten, een ei bakken met tomaten doorheen en lekkere Italiaanse kruiden... en, uh, en boterham erbij doorheen bakken. En daarbij je ook in minder dan vijf minuten krijgt. Ik moet maar eens een boek daarover gaan nou, schrijven. Inderdaad, volgens mij is dat wel een gat in de markt. Maar wat je volgens mij ook vooral zegt, en dat klopt dan ook wel... Uh, mensen weten niet wat gezond eten is. Dus, dus ze, ze denken dat ze gezond eten, maar vervolgens weten ze niet... wat, uh, wat, wat, wat, wat zeg maar de, de gerechten die ze binnenkrijgen, de producten, wat, wat, waar dat goed voor is. Want wat, ook, ik, wat ik voelt net hoor bij jou van kool en zo dat het dan goed is voor je wat zijn dan nou voor je ogen en zo nee kool is heel goed uh, ter preventie van kanker ja, ja. je ja. ook nou ja dat, en, dat wist ik niet weet dat kanker en hartvaartziekten nou uh, strijden om de eerste plaats in nederland ik kan je dat wel uitleggen hoe dat werkt maar je kan beter preventief iets aan doen ja, ja. maar uh, hoe was jouw voornaam ook weer mijn voornaam was uh, Herbert Herbert ja Herbert, maar ik ja, misschien moet ik dat maar gaan doen. Daar dus is een keer een boek over schrijven. Ja, ik, ik had Joris aan de telefoon, maar die heeft inmiddels opgehangen. Die dacht het is zo'n waslijst, maar hij heeft hij heeft vast meegeluisterd. Dus ik hoop dat hij, dat hij het lijstje heeft meegenomen. En ook Duk de andere mensen die uh, vaak uh, gewoon een opwarmmaaltijd kopen. Dat dit dus een, een mooie tip is, minder dan vijf minuten. Mag ik nog een laatste uitsmeter doen? Ja, tuurlijk. Graag. Lekker. Dat is, met, met een beetje uh, zouten bij. Je bent gewoon in vijf minuten, hè? dus met, die, met fruit ben je nog sneller klaar... want je pakt die appel uit de koelkast en je eet hem gewoon op. Dus dat is één seconde. En dan pak de kokers openmaken en dan ben je klaar. Weet je wel. Als je van appels zo houdt of een banaan... dus fruit is sowieso het makkelijkste en snelste. Het tweede is dus die, die, die groentesalade van, van twee minuten... Hè? Uh, die is in twee minuten klaar en de uh, derde is dan die, die, die boterham met ei en daar kan je van alles bij gooien. Hè. Dus een tomaat gaat snel, de tomaat is heel snel klaar maar op een gegeven moment als je nog meer tijd hebt dan kun je er ook nog ui en prei bij uh, gooien. Als je bijvoorbeeld uh, prei met ui en tomaat met lekker Italiaanse kruiden doet en een ei, nou dat is echt heel lekker. Ja. Maar de tip is eigenlijk van, weet je hoe lang het duurt als je Chinees gaat halen of als je uh, uh, frieten gaat halen of wat dan ook. En je moet daar met de auto of de fiets naartoe en je moet daar in de rij staan voordat je weer thuis bent met je eten. Dus weet je een, hoe lang dat duurt? Ja, een kwartiertje ongeveer. Een kwartiertje, nou en dan heb je dus bij mij heb je dan en de fruit al op en de salade al op. En dan heb je uh, die, die heerlijke uh, boterham met groente en ei uh, heb je al op. Je ja. heb je dan al op. Maar je, je moet niet tegen een verwend frieten eten gaan zeggen dat je dat dus moet laten schieten, hè, één keer in de week. Want dat... Uh... Ja, nee, dan moet ik eerlijk zeggen, als ik soms in België kom... Want vroeger gingen we dan vaak naar België en had je van die heerlijke, ouderwetse frietenkots. Van die frietkots langs de weg. Zo van die, van, die, van die hutjes dat je denkt, oh, wat gebeurt daar? Wat staat daar te dampen? Maar dat is dan een, een frietzaakje. En hoe ouder de, de kot uit, zo hoe beter de friet. <laughs> ja, ja, geweldig. Ja, dus dat, nee, je hebt gelijk, dat moet, ik niet, uh, dat moet ik eigenlijk niet eens noemen, Frieten. Nee, nee, nee, ik, ik krijg er gelijk, gelijk trek in. Maar uh, al met al uh, kan je dus op een, op een mooie manier en niet al te veel werk, kan je dus heel gezond eten. Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, je hebt me echt geïnspireerd en dat het denken gezet van, zeker nog ook die mensen horen en zo. Ik denk van ja, een heel simpel boekje, misschien van 3 euro's of zo, weet je niet, niet ja. te duur maken. Ja, precies. Mensen die dit nodig hebben, die, die, die hebben niet veel geld vaak. Gewoon voor 3 euro een heel simpel boekje met een stuk of 10 simpele tips. Ja, en een paar mooie fotootjes erbij dat je het ook gewoon visueel kan zien. Ja, precies. Of misschien, ja. in, misschien een internetsite, Jos. Je kan het ook op internet natuurlijk uh, of uh, doen. Een e-book aanbieden. Ja, bijvoorbeeld. Dat je het gewoon kan downloaden voor heel weinig. Ja. Weet je voor 50 ja. cent of zo. Succes met nadenken erover. En als het zover is, stuur even een mailtje naar nacht@eo.nl. Ja, je hebt me op een goed spoor gezet. Ik, ik geloof dat ik dat maar moet doen. Een e-book is gewoon, is gewoon denk ik makkelijk. Ja, wat leuk. Ja. Bedankt voor de tips uh, Jos. Ja, jij bedankt voor het, mij op het goede spoor gezet. Ja, heel, heel graag gedaan. En een goede nacht nog. Doeg, dag. Als het goed is, heb ik ook nog aan de telefoon uh, Bobby-Jan. Hoi, Hi, Hi Bobby-Jan, goedenacht. Jij, ben, uh, jij werkte in de nachtdienst op dit moment? ja, ja, ja, ja, ja. Met, met vele anderen die op dit moment aan het luisteren zijn. En ik, ik vroeg uh, enige tijd geleden van hoe zit het dan met het eten? Je komt smiddels ongeveer rond vijf uur uit bed. Nou ja, ik uh, moet tot zeven uur werken. Ja. En dan denk ik om acht uur in bed. Nou, acht uur slaap, dus dan sta ik om vier uur op. Ja. En dan uh, tegen half vijf uh, ben ik inderdaad beneden... En om vijf uur ga ik heerlijk aan tafel... om een warme maaltijd voor te die mijn vrouw gemaakt heeft, hoor. Zo, jij begint even gelijk met de, met de zware hap. Ik begin meteen met de zware hap. Maar ik, ja, ik, ik, ik heb dat uh, zelf doe ik dat ook regelmatig... maar ik heb me altijd, er wordt mij altijd verteld dat dat heel slecht voor je maag is... omdat je dan net wakker bent dat je in één keer zo'n lading eten binnenkrijgt. Nee, volgens mij is het helemaal niet slecht. Er is een Engels spreekwoord, ik weet niet precies meer hoe het was... maar het is van... breakfast like a king... <laughs> en het eindigt met uh, je laatste maaltijd moet als een zwerver zijn of iets dergelijks. Okay. Dus je moet eigenlijk beginnen met een hele zware maaltijd. En de Engelse ontbijt is altijd heel, heel zwaar. Yeah. En dan uh, tussen de middag iets lichters en uh, op het einde helemaal licht. Nou ja, ik eet uh, rond een uur of uh, vijf, dus over een uurtje ongeveer, dan eet ik uh, twee sneetjes brood. Ja, ik, uh, ja, sorry, ik, ik ben even afgeleid, maar ik zet even die, uh, die mooie quote van jou uh, op de zoeken, op het internet. Ja, ik, ik, Dus bestaat een Engels spreekwoord, ja, maar ik weet niet exact hoe die is. Volgens mij heb ik hem, hij is van Adele Davis. Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. Ja, ja. Dat, dat is hem? Dat is hem. Ja. Hey, en en uh, Bobby jan werk jij vaak in de nachtdienst? Heb je alleen maar nachtdiensten? Nee, nee, nee, ik, ik werk om de zes weken, heb ik een echte nachtdienst. Dan heb je. Een... Dus dan, dan werk ik echt van half twaalf s'nachts tot zeven is morgens. Ja, precies. En wat voor wat... noem ik dan zelf een echte nachtdienst. Ja, ja. En wat, wat, wat, wat voor werk doe je? Ik, doe, ik ben taxichauffeur. Ja, Ja, oké. Okay. Nee, dus. dus um, ja, Jij werkt dus soms in de nachtdienst, dus je hebt wel, wel tijd om soms zelf te koken. Uh, ja, maar ik heb ook een hele lieve vrouw die veel beter kan koken dan ik. <laughs> ik hoor het al hoe de ik rollen verdelen. Nou, ik ben niet van koken hoor. <laughs> ik... Ik, ik vind koken, vind ik, nee, uh, nee, vind ik, dat, is, dat is niks voor mij. Ik heb het uh, met mijn vrouw gezondheidsproblemen gehad, heb ik een paar weken moeten doen. Maar, uh, nee, ik moet wel zeggen: oefening baart kunst. Ja, mijn ja. schietselen zijn niet meer zo zwart als ze geweest zijn. Ja, ja, ja precies. Het gaat altijd uh, gewoon met, met, met de keer gaat het beter. Ervaring, uh, ja, het door ervaring is, leren. Ja, het gaat steeds beter. Mijn, mijn kinderen die mopperen niet meer zoveel. Uh, maar ik kan wel pannenkoeken bakken. Daar ben ik dus mijn specialist in. Ja, ook belangrijk. Ja, ja, ja. Dat is ook heel belangrijk. Zeker. En ja. afgelopen week heb ik nog boerenkool gemaakt. Maar dat lust bijna niemand. Dus mijn dochter en ik lusten dat alleen maar. Dus uh, dat maakt alleen voor ons tweeën. En wel een lekkere worst erbij? Uh, met rookworst erbij, ja. Ja, precies. En, en een echte rookworst ja. van, van, van de slager? Gewoon, uh, of van de supermarkt? Nee, gewoon uit het pakje. Ja. Gewoon van het bekende merk. Ja, precies. Ja. Nou, niets mis mee toch? Lekker? Nee, daarvoor. Ik, uh, ik hou van lekker eten. Dus, uh, en ik lust ik bijna alles. Ja. Hey, en morgenochtend uh, heb je al een idee wat erop staat als je ontwaakt uit je slaap? Of morgenmiddag, moet ik zeggen. Uh, morgenavond eten we uh, verse spersieboontjes met een schnitzel, dacht ik uit mijn hoofd te zeggen, en iets van een aardappel. Alleen dat zou geen gekookte aardappel worden, want dat eten we maar nou heel veel, één of twee keer per, per jaar. Ja, ja. Gewoon een gekookte aardappel, hè, Want dat dat vind ik helemaal niks. Ja, Oké. Okay. En gelukkig ik... mijn vrouw ook niet. Nee. Ik vond het leuk dus dat je. Die, uh, ja, ik vond het ik vond leuk dat je belde. Ik heb een antwoord op mijn, uh, mijn vraag. Want, want ik, ja, ik was gewoon benieuwd. Kijk, jij werkt dan ongeveer één week, één keer uh, één week. In de zes weken werk je in de nacht. Maar ik vroeg me echt af voor ja. mensen die dan bijvoorbeeld alleen maar nachtdiensten draaien. Ja, hoe dat dan ja, zit met het koken. Want stel dat je een vervent koken bent, dan ja, kom je daar niet aan toe. Nou, er zijn ook mensen die kennen in de nachtdienst werken. En die, uh, die, die beginnen, of die eten rond tien uur een warme maaltijd. Ja, precies. Dus die dus je gaan eerst op en dan... Ja, in plaats van lunch weer eten, dan eigenlijk de warme maaltijd. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dus zo wordt het opgelost. Maar ik kan s'morgens ja. alles eten, dus dat is uh, makkelijk. Ja. Nou, geniet ervan uh, als je morgenmiddag uh, wakker wordt, morgenavond als je aan dat je... Dat ik doen. En uh, werk ze nog Geef deze... Goedjes. Deze nacht. Doei. Dag Bobian. Uh, laat ze bellen zometeen, misschien bent u dat, via 0800-1121. Dat betekent koken en eten voor jou. 0800-1121. In my eyes, they did admire The evening that we only thought we knew mm -hmm. Further out to sea I heard the burst wings over me The vibrations in the air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 The desert raven, he has poetry. Singer, songwriter, Jonathan Wilson en Desert Raven. Naar telefoon heb ik Sjoel. Uh, nacht. Hé, hey, nacht. Sjoel, je hebt gewerkt in een Italiaans restaurant. Je hebt heel, uh, veel, heel veel lekkere gerechten langs je heen uh, zien gaan. Ja, het gaan, al voorbij. Het was Sch heerlijk. Oh, oh, en je rookt oh, oh. altijd en het, was echt, uh, het waren echt mooie tijden. Het, uh, dat mag ik toch wel echt zeggen. Ja, dat lijkt me ook heel lastig vooral. Dat je al die lekkere dingen voorbij komt. En dan heb je zelf waarschijnlijk een boterham op van tevoren of iets anders. Ja, het ergste was nog, ik zat al met koekjes achter de bar, ik werd toen altijd achter de bar. En dan had je koekjes achter de bar of een bakje van die uh, of zoiets even tussendoor. En dan werden we van vier tot, uh, tot twaalf gemiddeld genomen. Ja. En af en toe dan werd het nog twee uur s nacht of zo En al die heerlijke dampen, die kwamen continu voorbij. Ja. En, uh, in het begin was het echt, echt heel erg hard om, om daarmee om te gaan. Maar, ja. Op een gegeven moment raak je eruit, gewend, dus dat is niet meer zo'n probleem. Maar dan kom ik thuis. En dan wil je ook, dan wil je ook dat Italiaanse uh, Italiaans eten, dat wil je even lekker namaken. Precies, en zeggen jij om twee uur straks uh, nog eventjes thuis staan in de keuken? Ja, dan ging ik om... Uh, 12 uur of om twee uur nog even thuis hier even wat kokerellen. Ja, En is het niet zo in zo'n restaurant, als je als je daar dan werkt en je moet bijvoorbeeld het eten weer weer brengen. Of je brengt het weer terug als mensen het. Nou, mensen nemen, eten niet altijd het bord natuurlijk op. Uh, is het dan ook zo dat je heel het hapsnap even een broodje meepikt? Stokbroodje, even dit, even dat? Nee, er waren wel die mensen die in de keuken werkten en die inderdaad dat eten uitbrachten. Die, die namen wel eens wat mee. Maar ik stond er dus echt achter de bar. Ik zag die geuren, dus echt die dampen voorbij komen en iedereen kwam voorbij. Ik was er alleen maar bezig met de open opentrekken en uh, dat soort zaken. Dus uh, ja, nee, dan, dan was het lastig. En werd er af en toe werd er wat bruschetta onder de tafel doorgeschoven. Alleen die eigenaar, ja, dat was echt een typisch ouderwetse italiaan Daar ja, ja. moest, je, moest je geen problemen mee maken. Dus dat, uh, dat was wel lastig als, als als die had gezien dat je bruschetta was het eten, dan. Uh, was, dan was je niet ontslagen, maar dan was hij wel boos. Ja, precies. Ik hoor het al: mooie tijden bij die Italiaan. Ja, ja, dat was leuk. Dat was leuk. Kom je er wel eens uh, nog? Uh, ga je er nog wel eens naartoe? Nee, ik kom er nog wel eens uh, af en toe en uh, hij herkent me ook wel. En dat is uh, dat, ja, dat nog wel eens leuk uh, om dat met, uh, met een kennis of met een vriendinnetje of zoiets uh, even wat te gaan eten. Maar zo anders, hij, hij doet net alsof als hij je wel kent. Maar dat is heel erg, heel erg gemaakt. Dat ja, typisch ja. Italiaanse. Ze kennen je, maar ze kennen je niet. Ja, ja. Ik wil je bedanken voor je belletjes, Joel. Ik ga nog even naar meneer De Vries toe. Want okay, de, de tij, tijd is bijna op. Bedankt voor het bellen. Is goed. Doei, doei. Meneer De Vries, goeienacht. Ja, dit is u, de Vries van u, Groningen. U, u bent al bezig met de kerstmaaltijd? Ja, zeker. De koelkast zit vol. De koelkast zit vol. Welk ja, kleedje er op tafel dat hard, moet? Daar zorgt mijn lieve vrouw ervoor. voor. Maar mm -hmm. die zat altijd aan het werk. Die is een stuk jonger dan mij. Ja. Uh, de kerstboom ik op dit moment aan. De Gezellig. Een kun kunstboompje met ontelbaar veel lichtjes. Ja. Uh, de kamers zijn versierd met slingers, daar zorgen vrouwen ook wel voor, want vrouwen houden ook voor gezelligheid en ik hou ook voor gezelligheid. En uh, lekker eten, ja dat hangt er ook van af. Wat voor mensen ga je uitnodigen? En, en waar of, houden die mensen van? Of wie komt bij toeval uh, kom langs? Ja. Je gaat niet iedereen uitnodigen, maar wie komt bij toeval langs? En wie, wie zit er op, de, op, de, op deze kerst bij u aan tafel? Op dit moment met de nacht niemand. Dus op dit moment ben ik hier alleen. Ja. Maar soms komt er. Uh, die komt aan de deur, die komt aan de deur. Uh, de bakker zet één keer in de week zijn mandje midden op de tafel neer. Ja. En haalde maar uit wat. Uh... Maar, maar u heeft nog geen mensen uitgenodigd voor de kerst? Ja, zeker. Zeker, zeker. Dan en... zal ik je nog eens iets, iets aparts vertellen. Maar wie, wie komen er dan bij u? Nou, mijn kennissen, maatjes. Je moet maatjes hebben, ja. waar je ook goed mee overweg kunt. Ja, en, en... en graag, graag uh, kinderen. Van het, van het kleine volk. Ja, precies. Die dag in alles wat maar aantrekkelijk is en lekker is. Nou ja. Uh... En wat gaat meneer de Vries maken dan tijdens de kerst? Ik maak zelf niks, dat laat ik aan de vrouwen over. Maar natuurlijk, ik ga van alles wel al uit de koelkwest als er, als er een vrouw er niet is. Hè? Ja, en dan kan u, ik je nog eens vertellen. U, ik hoor het al, u dirigeert een beetje alles. U met bent de Sint, grote baas. Met Sinterklaas, dat had ik als kind er gauw in de gaten, want ik wil graag weten. Maar meneer de Vries, de tijd is bijna op. Ik heb nog een minuut. Nou, zal ik je uh, vertellen? Ja. Ik wou graag iemand op bezoek hebben, maar dat durfde ik niet te vragen. En het is met kerstmisherst over God. Ja. En ik wou God eens een keer zien. En het is waar gebeurd. Mijn vrouw was bezig, uh, het is al een heel tijd geleden... Uh, Nog tien seconden, mee de Vries. Wat zei? je? Nog tien seconden. Ja. En ik liep naar achter van een stal toe tegen ja. een ingeving. En er stond een hemelse gestalte die ik God noem. Ja. Zo prachtig, zo mooi. Ik was verstomd, ik kon geen woord zeggen. En dat is wel dat, dat altijd bijgebleven. Ja, meneer, meneer, dat het compleet. En, en, en die gast zou zou we wel weer aan tafel willen hebben als ik het zo hoor. Nee, jongen, ik kon, ik kon geen woord zeggen. Ik kon ook niet bewegen. Ik was verstomd en verbijsterd. Want ja, ik wil graag iets. iets ik ja. weet, Bedankt voor het delen van deze anekdote, meneer De Vries. Ja, dag. Goeienacht. Mooie gesprekken vannacht over wat betekent koken en eten voor jou. Misschien gaat er iemand wel een kookboekje uitbrengen, dat is Jos. Als het zover is, dan laat hij dat zeker weten via nacht.eo.nl. We u veel muziek, waaronder ook muziek van de Radio 1 CD.